Ik ben vanmiddag bij Anton geweest. En? Hoe vond je hem? Triest. Vond je het verschrikkelijk om hem aan te zien? Je voelt je machteloos. Ach, een man met zo'n eminent stel hersens. Groot geleerde prachtmens. zien verworpen tot een ding, tot, ja. tot niets. Ja, dat is erg. Maar, maar ik ben blij dat jij hem nu ook met eigen ogen hebt gezien. Nu begrijp je tenminste wat ik daar moet doormaken. Ik begrijp het. Gelukkig. Hij probeerde me ook nog iets duidelijk te maken... maar ik ben er niet achter gekomen wat hij bedoelde. Oh. Wat duidelijk te maken. Hij wees ja. naar zijn mond en daarna naar zijn televisietoestel. Oh, dat is zijn televisietoestel niet. Begrijp jij wat hij daarmee kan D bedoelen? Nee, dat is de hemel. Dat is de hemel. Hij wil dood. Hij wil dat je hem wat geeft om een aan te maken. Oh, is het dat? Ja, natuurlijk is het dat. Hij vraagt het aan iedereen. En, en wat doe je daar dan aan? Niets. Moet ik eraan doen. Ik kan toch niet het risico lopen dat ik als, als moordenaar achter de tralies word gestopt. Dan ben ik nog verder van huis. En zijn artsen?